Goedenavond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat waarschijnlijk morgenochtend vanuit Nederland een zoekteam met honden en drones naar het Griekse eiland Samos. Gisteren raakte daar een Nederlandse vrouw van 65 vermist tijdens een wandeltochtje. Ze vertrok gisterochtend. Toen ze tegen de middag nog niet terug was, sloeg haar vriendin met wie ze op vakantie is alarm. De telefoon van de vrouw is al wel teruggevonden, maar van haarzelf ontbreekt nog ieder spoor... Griekse hulpdiensten hebben al wel een deel van de omgeving uitgekampt. Familie en vrienden van de vrouw zijn inmiddels een inzamelingsactie begonnen... om, het reis, om de reis van het Nederlandse zoekteam te betalen. De Nederlandse voetballer Anwal El Ghazi doneert een deel van de schadevergoeding... die hij van zijn vorige club krijgt aan projecten voor kinderen in Gaza... De voetballer kreeg een vergoeding van 1,7 miljoen euro van de Duitse club FCV Mainz. Dat hij volgens de rechter onterecht was ontslagen. Op social media zegt hij dat een half miljoen van dat bedrag naar hulp voor kinderen in Gaza gaat. Vorig jaar werd Agassi ontslagen omdat hij de omstreden pro-Palestijnse leus From the River to the Sea had gebruikt in een post op Instagram. De rechter vond dit ontslag later onterecht. Op verschillende plekken in Brabant zitten mensen vanavond in de stank. Door een grote brand bij een kippenstal in een plaatsje net over de grens in België komt er veel rook onze kant op. Het vuur ontstond vanmiddag bij werkzaamheden aan het dak van de stal. 36.000 kippen hebben de brand niet overleefd. De brandweer zegt dat mensen hun ramen en deuren dicht moeten houden. Waarschijnlijk duurt het blussen en daardoor ook de overlast tot morgenochtend. En er werd volop gerezen in Zandvoort vanmiddag. Dit weekend is daar de Grand Prix. Vandaag waren er twee vrije trainingen. Die zijn gewonnen door George Russell en Lando Norris. Mijn collega-nieuwslezer Felicia zat op de tribune. Op sommige momenten kwam het met bakken uit de hemel en voor veel coureurs maakte dat het lastig. Vertelt ze. Wij zaten precies in de bocht en we konden zien dat Max op een gegeven moment ja, een beetje de controle over het stuur verloor. De wagen ging helemaal draaien. Uh, ja en toen moest hij echt wel eventjes weer een soort 180 graden draai uitvoeren midden op. De baan om weer zijn weg te kunnen vervolgen. Verstappen werd trouwens tweede en vijfde bij de trainingen. Morgen is de kwalificatie en de race zelf is zondagmiddag om drie uur. Krijg je nog het weer vanavond op de meeste plekken droog. Morgen eerst veel zon en warmer bij 22 tot 25 graden. Later kans op onweer en hagel. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I can't spell it. I'm not supposed to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 You. Just point yourself in the direction of your dreams and make your transition. Am I happy with who I am?